Uur. Jobboot met het NOS-journaal. De uitgeprocedeerde asielzoeker Ba uit Guinea is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is dat voor zijn eigen veiligheid en dat van het personeel. Ba gebruikte vanmorgen opnieuw geweld tegen medewerkers. De asielzoekers uit Guinea zat in het detentiecentrum in Rotterdam en was in hongerstaking. Volgens een vertrouwensarts zou Ba zijn mishandeld. Het ministerie zegt dat het personeel van het centrum gisteren ook fysiek heeft belaagd. In het belang van de veiligheid van het personeel is hij dus naar vuchten. Op. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Net nu. Golden ZFM.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 De politie wil niet zeggen waarom er in Geulen... bij de zogeheten visvijver wordt gezocht. Wordt wil alleen kwijt dat er wordt gezocht naar een serieuze tip. Meer dan 207.000 scholieren beginnen vandaag aan de eindexamens. De eisen zijn dit jaar strenger. Op vwo mag je voor wiskunde, Engels en Nederlands... niet meer dan vijf hebben op je eindlijst. Wie slaagt, gaat zo snel mogelijk verder studeren... blijkt uit een enquête van NOS op 3. Er zijn maar weinig jongeren die na hun eindexamen een tussenjaar nemen... Dat komt waarschijnlijk doordat nieuwe studenten vanaf volgend jaar geen studiefinanciering meer krijgen. De moord op een achtjarig meisje in de Amerikaanse staat Californië is vermoedelijk gepleegd door haar broertje van twaalf. De kinderen waren alleen thuis. De jongen belde zijn ouders om te vertellen dat hij een inbreker hoorde en iemand zag wegrennen. Daarna vond hij naar eigen zeggen zijn neergestoken zusje. Het is nog onduidelijk waarom hij nu wordt verdacht van het doden van zijn zusje. Op de A7 en de A8 staan lange files voor de nieuwe Koentunnel bij Amsterdam. Vanochtend rond 5 uur gingen de Tweede Koentunnel en de Nieuwe Westrand weg open. Aan het project is 3,5 jaar gewerkt. Voor die tijd was er al jaren over overlegd. Files voor de Koentunnel zijn vanochtend langer dan gebruikelijk. Misschien moeten automobilisten even wennen aan de nieuwe situatie, zegt de AMB. Het was al verwacht dat de files met de opening van de Tweede Koentunnel niet voorbij zouden zijn. Omdat de oude Koentunnel nu dicht is, vanwege een renovatie. Het weer beholkt en regen of motregen, later af en toe zon, vooral langs de kust. Middagtemperatuur rond 14 graden. Ook de rest van de week is onvallig wel iets warmer. Dit, was... Dit is Wijnand bij de ANUB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij het Laren 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen knopend Oude Rijn en Vinkeveen 10 door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Drie van de vijf rijstroken zijn dicht. Verkeer richting het noorden kan beter omrijden via Af aan de Rijn over de A12 en 11 en de A4. A27 naar Almere tussen Hagenstijn en Beelshoven 14 kilometer. Tot zover de verkeers.